Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Met een deel van de oppositie over een nieuw belastingstelsel is mislukt. D66-leider Pechtold is uit het overleg gestapt... omdat er volgens hem te weinig ruimte was voor het creëren van nieuwe banen. De herziening van het belastingstelsel gaat door... maar volgens PvdA-leider Samson niet in de gehoopte omvang. Een betoging bij een politiebureau in de Haagse Schilderswijk is gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen uiten hun woede over de dood van een Arubaan die na zijn arrestatie overleed. Er werd met stenen, vuurwerk en andere spullen naar agenten gegooid. Het is tot diep in de nacht onrustig gebleven in de Schilderswijk. Staatssecretaris Van Rijn heeft meer tijd nodig voor zijn herstelplan voor het PGB-stelsel. Eerder beloofde hij dat de problemen na de zomer zouden zijn opgelost. Nu schrijft hij dat het zijn ambitie is om het systeem op 1 januari te stabiliseren. De Griekse premier Tsipras heeft gezegd dat als de Griekse kiezers voorstemmen bij het referendum van zondag, hij dat zal respecteren, maar wij zijn niet degene die dat besluit uitvoeren, zei hij op de televisie. De premier wil met de uitslag in de hand opnieuw gaan onderhandelen met Europa en het IMF. Uiterlijk vanavond moet Griekenland 1,6 miljard euro aan het IMF betalen. Algemeen wordt aangenomen dat dat niet gebeurt. Vanwege het warme weer is vandaag het nationale hitteplan van het RIVM van kracht. De bedoeling daarvan is gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Vooral ouderen en chronisch zieken hebben last van de hitte. Belangrijk is dat die voldoende drinken en verkoeling krijgen. En Michael van Praag zal zich niet opnieuw kandidaat stellen voor het FIFA-voorzitterschap. In NOS langs de lijn zei hij dat de belangrijkste positie in de voetballerij aan anderen overlaat. Van Praag is al sinds 2009 bestuurslid bij de Europese Voetbalbond. Het weer... Vandaag schijnt de zon volop. Aan het eind van de middag is het 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een gebruikelijke ochtendspits voor dinsdag. De meeste vertraging geven de files op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Knoop het Gouwe en nieuwe brug. 11 kilometer staat daar door een kapotte tankwagen op de rechterrijstrook. De N11 Leiden richting Bodegraven, loopt daardoor ook vast bij de aansluiting met de A12. 3 kilometer file. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat 14 kilometer tussen Ochten en Wadernooien. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond. 5 kilometer door een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zo zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Zo werd het 8 over 2. Een hele goede middag en welkom bij Sovjet op Zondag bij CFM Het Italia-Assol voor het weekend. En wat een druk weekend is dat, zeg. Gisteravond een uh, vol uh, raadhuisplein bij de Meet and creed met onder meer Max Verstappen en, zoals Albert Jan altijd zegt, de burgemeester. Meester. Goedemiddag, Albert Jan en goedemiddag, luisteraars. goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Rob. Ja, wat een weekend hebben we toch hier Ja, in de heerlijk hè. He? We zijn dus natuurlijk drie dagen het culinaire centrum van Nederland. Zandvoort natuurlijk. En uh, dat gaat vanaf uh, drie uur vanmiddag gaat dat, uh, weer los. Het culinaire gebeuren op het, het Gasthuisplein. En natuurlijk het, het racegeweld op het uh, circuitpark Zandvoort. Het is eigenlijk een reguliere uh, Italia à Zandvoort. Maar het, het extra uh, wat er in het programma is... is natuurlijk Max Verstappen met zijn gevolg, kan ik wel zeggen. Ja, jij bent en, er geweest. Was er nog een beetje Harry daar? Of uh, viel het mee? Uh... Nou, wat dacht je hiervan? Nou ja, dat klinkt goed. Het uh, was vanmorgen om uh, kwart voor elf. Ja. Uh, een outlap en twee, uh, twee snelle rondes. Komt-ie weer uit. komt u weer. Ja, dat was de oorverdovend en geweldig. En de, dat, als je dat dan ziet en dat hoort... En dat, dat is het echte geluid. Ik bedoel, al die dempers die er nu op zitten... Hè, die turbo's en noem maar op... Nee, dit is dus de, de, de Toro Rosso uit 2013. 13, klopt. En uh, daar zitten geen geluidsdempers op. En zoals het, zo hoort de Formule 1 ook te horen. Zoals, zoals u luisteraars net hebt kunnen horen. Dat gilla van die motor. En we eerlijk. gaan natuurlijk vanmiddag regelmatig schakelen met uh, Willem van Densen. Want die is voor ons uh, live op het circuit aanwezig. En uh, die gaat natuurlijk ook verslag doen van uh, niet alleen uh, de demo's van, uh, van Max Verstappen. Maar ook uh, Arie Luiendijk gaat rijden. Uh, Jan Lammers uh, heeft gereden. En natuurlijk zijn pa... Maar die mag natuurlijk achteraan starten. En de grindbakken zijn aangeharkt trouwens. Okay. Maar wat een mensen, jongen. Het was vanmorgen al file richting Zandvoort. En dat belooft wat voor in de namiddag op de terugweg. Maar goed, daarover, luisteraars, de komende drie uur veel meer. Uh, maar we gaan gewoon Zandvoort op zaterdag doen. Dat gaan we zondag. Voor... Zondag, ja. Zie, je heb je het alweer. Z Zandvoort op zondag. Uiteraard, zoals gezegd, we gaan vaak schakelen met het Park Zandvoort, met Willem van Densen. We volgen voor u het NK-wielrennen uh, op de weg in Nederland. Uh, verder hebben we natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. Het weerbericht. En uh, Lex had gisteren echt wel weer gelijk, hè? Gisteren... Ja, gewoon een uh, dagje dit. Gisteren zat hij op het strand. Nou, iets minder. Maar het, het is best wel uh, aangenaam buiten. Een beetje regen. Maar ideaal natuurlijk om races te kijken en straks lekker naar Culinaire Zandvoort te gaan. Verder uh, Zandvoorts nieuws in het kort tussen de muziek door. Uh, en het laatste uur hebben we natuurlijk Pit Report Sportkort. En natuurlijk ook nog het gedicht van de week uh, om kwart voor vijf. En dat is getiteld Ons Boek. Het is een tranentrekker van het eerste uur. Ik waarschuw u alvast. En het dieren van de week om half vijf luistert naar de naam Banjer. En natuurlijk veel muziek. Zo is het. We zijn er weer bij. Ook vandaag op deze zondag. Nee, niet live vanaf circuit. Live vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En ze dadelijk om uh, kwart over twee schakelen naar het circuitpark Zalfvoort naar Willem van deze. Maar die is deze van Delegation, terug naar de jaren 70 met Where is the Love.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 Gauw ouwe hit, zul je zeker langskomen bij CFM Southport. Ditmaal uit de jaren 70, Delegation, dat was Where is the Love. Dit is 25 jaar, VFM. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years. And we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. ZFM, al 25 jaar. Live in Zandvoort. Tijd voor een nieuwe hit. Hier is Keiko en stall de show. Darling, darling. turn the lights back on now. watching, watching. As the credits all roll down. And crying, crying. You know we're playing to a full house. House. No heroes, villains one to blame While we did roses build stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece But in the end for you and me Hold this show, it can't go on We used to have it all I'm Heerlijke muziek is dit, hè? Je hoorde Stal de Show. En zou dat dan voor Max Verstappen gelden? ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, we gaan eens even live over naar het circuitpark Zalfort... naar Willem van Dinsen. Goedemiddag, Willem. Welkom. Ja, goedemiddag erop, Huisteraars. Uh, ja. Het Italia-Azalfort... Al ja, ja Albert Jan is er ook. <laughs> het Italia-Azalfort uh, weekend op het circuit... en heel veel mensen daarop afgekomen, Willem. Ja, dat klopt. Ja, ik ga nog niet schatten hoeveel het er zijn. Daar gaan we ongetwijfeld van horen later hoeveel mensen er zijn. Maar het zijn inderdaad veel, heel veel zelfs. Afgelopen jaren hebben we er ook al de groei in gezien. Ik geloof dat er vorig jaar ook ruim 30.000 waren op Italië. Maar nu de extra aantrekkingskracht van Max Verstappen. En dat zal ongetwijfeld weer geleid tot een hoger aantal dit jaar. Oké, okay, uh, nou, het was vanmorgen al vroeg begonnen, rond 9 uur. Uh, wat hebben we allemaal zo'n beetje gemist uh, al, uh, Willem? Nou, ik niks. <laughs> okay, heel goed. <laughs> heel goed. <laughs> nee, maar, maar goed, uh, we zijn om 9 uur begonnen met, uh, ja, parades. Dan, uh, je hebt, uh, het is Italië, zo'n grote, we hebben het al, uh, Heel veel over de stappen uh, en de rest van de 4 autos op de baan. Maar niet uh, vergeten dat er veel meer is uh, natuurlijk. Je hebt de Italiaanse autoklots en dat is uh, van Fiat tot uh, Lamborghini aan toe. En alle merken die daartussen zitten. En daar hebben we uh, parades van gehad in uh, diverse klassen... Uh, toeroe uh, sportklassers en dergelijke. En we hebben ook uh, wat uh, jij gemist hebt, uh, onder andere uh, een uh, tocht een uh, parade gehad... ...van uh, Vespas, uh, die scooters. Nou, altijd leuk helemaal als er uh, zoveel tegelijk het uh, circuit opgaan hier. Wat ook erg leuk was, was een uh, parade dan uh, met de karts, uh, met kids. kits... Uh, de minikarts allemaal een hele batterijkart met die kleintjes uh, die allemaal hopen de opvolger te gaan worden in de toekomst van Max Verstappen. Maar wat uh, vooral, uh, ja, wat toch uh, het meest tot de uh, aanspraak aanspreekt, tot de mensen, allemaal, en niet alleen op het circuit, ik denk ook uh, buiten het circuit, want het is goed hoorbaar, uh, denk ik, door op het geluid uh, van de Formula 1 auto's. En dan met name uh, Max, natuurlijk, uh, 17 jaar, en dan uh, hier in rond te gaan uh, met zo'n uh, demo-auto uh, van Red, Red Bull. Ja, met hoge snelheden en een geluid wat uh, ja, als muziek in de oren klinkt. Wat we verder uh, gehad hebben en wat we ook later op de middag nog uh, terug gaan krijgen. Is, uh, Jan Lammers, ook niet de uh, minste uh, natuurlijk ook jarenlang nu wij ingereden. Uh, veel overwinningen ook in de sportscars, onder andere uh, 24 uur allemaal. Die reed samen met Ari Leijendijk. En die deden allebei Ari Leijendijk, ook zo privé in de Nederlandse autosport... Twee keer bij in die 500 uh, gewoon om maar eens wat te noemen. En die, die doen dat uh, in een uh, kolonie. Dat gaan ze later ook uh, doen. Datgene wat uh, Max Verstappen dan, nu aan het doen is, ja, dat doet hij eigenlijk al uh, twee dagen lang hier in Zandvoort. Uh. Hij zal onderhand een uh, lamme arm hebben gegeven. <laughs> Want nu heeft hij, uh, nadat hij zojuist gereden, hij heeft zalen met Joost op de baan. Het is ook wel uniek. Ik denk niet dat het ooit eerder op de wereld uh, gebeurd is. vader en zoon uh, beide in een Formule 1 uh, auto op de baan uh, actief... Uh, dat is uh, zo juist geweest. En uh, Max' de volgende verplichting is dan alweer om uh, handtekeningen uh, te gaan geven. En dat is nu aan het doen uh, in paddock 1. Dat is de paddock uh, gelijk na het tunneltje. Daar heeft iedereen toegang uh, die een uh, geldig toegangsbewijs heeft. Ook daar moet gedacht worden uh, natuurlijk. Iedereen moet de mogelijkheid hebben... Paddock 2 uh, heeft hij dat uh, vanmorgen gedaan, gaat hij later ook uh, een keer doen. Paddock 2, de tank ook Ja, daar uh, heeft uh, een superiële organisatie, besloten dus daar een uh, maximale uh, kaartverkoop uh, toe te staan uh, van 5.000, zodat daar op dit uh, rij 5.000 mensen kunnen op de TENCO ook paddock. zou iedereen die nu op het circuit is, uh, daar het toegang toe hebben. Ik denk dat het dan één uh, ja, grote mensenmassa is en uh, niemand er wat heeft. Het uh, is een goede beslissing geweest om hier uh, de maximale uh, limiet te zetten op uh, 5000. Daar gaat uh, Max later op de middag ook weer zijn uh, jaren. Dat doet hij om uh, even kijken, om half vijf. Uh, nee, dat doet hij om, uh, nou ja, hij doet uh, dat hier nog een keer hier. Uh. Oh ja, dat doet hij om vijf uh, voor half vier en om... Uh, die half vijf gaat u dan nog een keer naar die andere paddock om ook te signeren. Dus zou je een handtekening willen hebben, dan maak je kans, ik zeg maar, dan maak je kans op die tijden. Want er zijn zo ongelooflijk veel mensen die daarop afkomen en zo graag een handtekening willen van ja, dat, dat doen het met uh, Net Max. Uh, hoe hij vanavond uh, zijn pols op zijn arm voelt. En uh, al die handtekeningen. Ja, Willem, het is uh, allemaal maximaal uh, dit weekend op het uh, circuitpark voort. Gaat uh, Max ook met uh, maximale snelheid over het circuit. als hij uh, zo'n uh, demo geeft? In de Red Bull-auto? Uh, nou, wel degelijk hoor. Net samen met zijn vader uh, was dat niet zo het geval. Van uh, de uh, reden tijden rond 31, Maar uh, morgen zat Max toch op uh, heel snel. Want uh, 1,90 dat is de tijd die hij gereden heeft. En ik kan je zeggen, dat is verrekt te snel. Oké, Willem, uh, tot zover. Want er gaat nog uh, genoeg gebeuren vanmiddag op het circuit. En uh, we komen later in de uitzending, uiteraard, weer bij jou terug voor een update. Ja. Oké, okay, tot zover. Okay, dankjewel, tot Willem, voor deze vanaf het Park, Zandvoort. En hier is Kenny B in Parijs. all my business. I see the most beautiful French. On the boulevard, and I... I don't know what Marcel, and, uh, I say. I say, mon amour. Moi, tu es très belle. Et je sais, je suis Nederlander. Oh, je parle oh, un petit peu français. Et je Samen kijken naar de chanser die zegt en dan terug kan naar de, de scène. En daarna samen op lijf. -E mm. mm. ah. En ik voelde dat het goed gaat, ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was zijn, mijn zijn. Ze leken mix van dag. Oh, oh, oh Er gebeurde iets me Tu ne sais, Je suis né Oh, Je parle un peu français Et je Yeah. De heel van Sister Slats en Last in Music. Nou, hadden we gisteren uh, lekker zonnig weer in Zandvoort. Vandaag even wat minder, maar toch wel een redelijke temperatuur. De weer dus we zijn heel benieuwd wat onze weerman uh, Albert-Jan Vos ervan <laughs> gaat zeggen. Het is uh, tijd voor het weer met Albert-Jan. Nou, het is bijna een duplicaat van, uh, van Lex van gisteren, hoor. Ja, Lex, Lex had, het, had het helemaal goed. Zoals gezegd, gisteren scheen vooral in de middag de zon flink. De temperatuur steeg naar een graad 18 aan 19 aan zee... en naar 20 en 21 graden elders in de regio. Vandaag is het vrij veel sluierbewolking... waar de zon aanvankelijk nog iets een beetje flats doorheen schijnt te schijnen. Vanmiddag is de bewolking dik genoeg voor wat lichtere motregen. De matige zuidwestenwind neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 20 aan zee... en naar 22 elders in de regio. Vanavond is er nog kans op enige motregen... maar al vrij snel blijft het weer droog. Met later ook enkele opklaringen. De zwakke wind gaat uit het westen waaien... en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen schijnt geregeld de zon... maar er, maar er ook weer vrij snel sluierbewolking. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt opnieuw naar 20 graden op het strand... en naar 22 graden elders in de regio. Na morgen barst de zomer in volle hevigheid los... De zon schijnt volop en afgezien van een lokale warmteonweer blijft het droog. De wind waait uit het oosten tot het zuidoosten en daarmee wordt zeer warme lucht aangevoerd. Waarin de temperatuur dinsdag oploopt naar 26, u hoort het goed. En de dagen daarna met een licht, daar een licht tropische temperatuur van 30 tot 33 graden. De kansen op een hittegolf nemen toe. Voor de, een hittegolf heb je tenminste een periode van vijf dagen uh, achtereen nodig... waarbij de temperatuur oploopt tot boven de 25 graden. Van die vijf dagen moeten er tenminste drie zijn, hoeft niet op één volgend... met temperatuur van 30 graden of meer. Kortom, we staan aan de vooravond van een zeer warme, zeg maar gerust, hete periode. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl... www.meteopagina.nl of kijk ook eens op de CFM-app. Oh, wat fijn. De zomer komt eraan. Heerlijke temperaturen in Zandvoort. Boven de 30 graden. Nou, we gaan ervan genieten. Hier is Felix en een nobody. I captured effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I didn't know it was love. The next thing I felt was you. Holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars.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 Khan, mooi, hij heeft de grazen genomen, hè? De single Ain't Nobody, ditmaal in de uitvoering van uh, Felix... de man die we onder meer kennen van uh, de hits van Omi. En zelf heeft hij ook diverse hits op dit moment in de hitsparade staan. Waaronder deze Ain't Nobody. Nou, zo dadelijk gaan we het hebben over uh, gisteravond... want het was druk in het centrum natuurlijk. De meet en greet met Max Verstappen en de anderen. Maar hier is Kip en de coconuts. Hier is Stoel Pitchen... Deal, make it worth your while There's a gentleman that's going round Turning the joint upside down School vision, ha-cha-cha-cha -cha -cha. He's an old ex that's been away Now he's back, no one's safe School vision, ha-cha-cha-cha -cha -cha. After all the talk, then they wired him And he took a walk with his crooked friends And they joked about the good old days And he recorded it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 De vrolijke duinen uit de jaren 80 van Kip Trio en de Kalkanets hoorde je bij CFM op zondagmiddag. Dat was de Stoel Pitchen. En Mocht je mee willen kijken trouwens in de studio van CFM aan de tolweg 10a, dat kan uh, heel eenvoudig. Ga gewoon even naar wwwzfm livenl Kan je meekijken? Toch? Ja, mee ja, gaan we even zwaaien. Ja, ga we even zwaaien. Moet je wel even een appje sturen dat je kijkt. Ja, dat is waar. Ja, okay. dat is waar. Gisteravond, Terug wat naar... een gekke huis. Ja, gisteravond was het echt geen doorkomen meer aan in het centrum van Zandvoort. En dat had natuurlijk alles te maken met de, de, de meet and greet met de burgemeesters. Oh ja, en, en Max Verstappen, en uh, Jos Verstappen, en Jan Lammers, en Arie Luijendijk. Maar als ze nou gisteravond dat WK uh, Haringhappen hadden gehad... dan hadden we dus tot in de lengte vandaag in het Guinness Book of Records gestaan. Hè? Ja. Kijk, 1500, dat is nog een uitdaging. Maar als ze dat gisteravond hadden gedaan, dan was het ver weg niet meer in te halen. Goed, terug naar gisteravond. Verstappen heeft meer fans dan Sinterklaas, luidt de kop. De aanwezigheid van Max Verstappen in Zandvoort... zorgde gisteren voor een massale toestroom van fans in het centrum van Zandvoort. En dat was slechts het begin. Het starten van de motor van de Formule 1 Bolide van Verstappen... op het Zandvoortse Raadhuisplein... betekende gisteravond het officieuze startzij voor Italia aan Zandvoort... dat zoals u weet vandaag op het circuitpark Zandvoort plaatsvindt. Een kleine 10.000, u hoort het goed, 10.000 toeschouwers... waren volgens de schatting van de organisatie alvast op het voorproefje afgekomen. Het autosportevenement zal vandaag grotendeels in het teken staan... van de Formule 1-demonstraties van Jan Lammers, A.J. Luijendijk... Jos Verstappen en natuurlijk Max Verstappen... die dit jaar met Scudera Toro Rosso furoren maakt in de Formule 1. Op het bordes van het gemeentehuis werd het illustere viertal... door burgemeester Niek Meijer welkom geheten. De laatste merkte tot zijn verbazing op dat Max Verstappen... meer fans heeft dan Sinterklaas. Aangezien de intocht van de Goedheiligman... doorgaans aanzienlijk minder mensen op de been brengt. De organisatie van Italia Zandvoort verwacht vanwege de Max Hype... vandaag tienduizenden toeschouwers te verwelkomen. Nou, dat was natuurlijk vanmorgen al te merken aan de files... Mm. richting het circuit en van in de namiddag de files richting Haarlem. Uh, de, in de wandelgangen wordt er al gezegd 40.000 toeschouwers. Dus maar goed, het juiste aantal zullen we later op in de uitzending wellicht bekend kunnen maken. Dankzij Willem, die voor ons live op het circuit aanwezig is. Zo is het straks. Schakelen we weer over naar, inderdaad, die Willem van deze, onze race reporter ter plekke. Tot zover dit bericht uit de Telegraaf. En dan zie je al wat gewoon we zijn landelijk nieuws, hè, met Zalvoorts. Ja, Overal worden we vermeld. Niet alleen landelijk, maar ook internationaal trouwens. Want ook op de site formule1.com... Uh, Uitgebreid <laughs> aandacht voor uh, Italia enzovoort. En het racen van Max en Jos tegelijkertijd. Inside, Er valt voldoende te zien vanmiddag op het circuit. You are the go west and we close our eyes. Dit 25 jaar. ZFM. The the There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit freeze. The people are thirsty. Because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hit the banks of that hard dry land. Clap your hands now. Hey, clap your hands now.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 Pop your hands now. Dip down and take a drink and feel your water tame. Dip down and take a drink and feel your water tame. Let the damned water beat. there's some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free, the folk are thirsty, cause of man's unnatural hand, watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard dry land. Trap your hands now, Trap your hands now, Trap your hands now, Trap your hands now.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 Liquid Spirit, lekker hè? meedoen met deze plaats. Yo, de Crack Reporter en Liquid Spirit. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, voor de tweede maal vandaag schakelen we live over naar het Park Zalvoort naar Willem van Disseren. Want hij is de cult die live aanwezig kan zijn bij Italia aan Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, wederom vanuit. Uh, Vanuit, vanaf circuitpark uh, Zandvoort, uh, met Italia Zandvoort, uh, met uiteraard uh, Max Verstappen, driven uh, bij Max Verstappen. Waar we op dit moment bezig zijn, ja, en het is toch ook wel leuk om te zien hoor, ik uh, ben altijd wel een Ferrari fan geweest en... Uh, ja, ik heb het idee dat iedereen die in Nederland een Ferrari heeft... Uh, dat die hier aanwezig is, want uh, die rijden nu een parade op de baan. En uh, ja, dat er zoveel Ferraris zijn in Nederland, uh, dat <laughs> heb ik er ook nooit geweten. Dus ik twijfel of er nog hier ergens een uh, Ferrari op een oprit of uh, in een uh, garage staat ergens. Want het uh, zit allemaal hier uh, lekker even over de baan. Oké, okay, uh, ja, dus... Uh, waar is een fiscaal verhaal, uh, Willem, hoor. Wat check je? Die auto's dat is gewoon een puur fiscaal verhaal. Ja, dan, ja, daar wil ik het verder niet over hebben. Ik vind ze mooi. En, uh, ik vind uh, in grote talen waar ze hiermee zijn, uh, ja, dat is uh, toch wel uniek. Ja, Willem, je hebt het over uh, Ferrari. Kom komt meteen uh, even bij mij uh, binnen, die gedachte van die... Uh, volgens mij rijdt die Formule 1 auto uit 93 van jean Alesi uh, vandaag ook op het circuit. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Die hebben wij eerder vandaag ook al uh, over het circuit zien gaan. In handen van de eigenaar uh, Frits van Eer. De grote man van Jumbo nou die heeft die Ferrari, maar hij heeft nog veel meer Formule 1 auto's. Onder andere die auto's waar Jan Lammers, Ari, Laiendijk in rijdt, die Colonius, die Minard, waar Verstappen in rijdt. Dat is uit het bezit van Frits van Eert. Maar die Ferrari, ja, met die V12 motor, helemaal een geweldig geluid. Natuurlijk, symfonie tussen de duinen, zal ik maar zeggen. Ja, oké. Okay. En uh, als je dan twee pitboxen verderop gingen, waar wij vanmorgen doorheen gingen... Uh, daar stonden ook uh, Formule 1-auto's, hè? Ja, die, die kolonies. Oh, dat zijn die kolonies. Oh, ja, Oké. Okay. die kolonies. En uh, daarna stond dan uh, die Ferrari van uh, Frits van Eert. En stonden er stonden de beide Minardis. Uh, en een box die verder staat, dan uh, de Toro Rosso uh, met Max. En aan de andere kant uh, staan twee. Uh, of staat in ieder geval lijn uh, Formule 3 waar ook wel een mooi uh, zit. Maar daar wil ik het later nog wel over hebben. Oké, okay, nou. Bedankt voor de update. We komen uh, later in de uitzending uiteraard weer bij je terug, Willem. Ja, dat gaan we zeker doen. Oké, okay, tot dan. Yep. Genieten van daar, uh, Willem, op circuit uh, Park Zalvoort. En tot zo. Gone. Hoi. Hoi. I don't feel what I know. I know you're gone, I know you're gone. But my mind ain't in control.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 met you, I stopped feeling afraid, and you're all. Even voor drie uur. We gingen even naar de snackbar toe en namen daar een lekkere chef special. Heerlijk hoor. Jullie in your arms. Zodat ik naar het nieuw weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang met Sanford op zondag. Graag tot zo.